Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een man van 24 uit Amsterdam moet drie jaar de cel in omdat hij valse betalingsherinneringen stuurde. Dat deed hij via de mail naar meer dan 10.000 AWB-leden. Daarin stond dat ze hun maandelijkse verzekering nog niet hadden betaald. De man was makkelijk op te sporen, want in zijn mail zat een link naar een echte betalingsherinnering. En daarop stonden zijn naam en lidnummer. Naast een celstraf moet de man de AWB ook 75.000 euro schadevergoeding betalen. De organisatie achter de Highland Games, waar afgelopen zomer een dode viel... ...was vergeten een vergunning te regelen. Dat blijkt naar onderzoek van de gemeente. Tijdens het jaarlijkse evenement in Brabant kreeg een man een zware metalen bal tegen zijn hoofd... ...en die was onderdeel van het parcours. Volgens de organisatie was het niet duidelijk dat er geen vergunning was. Zij zeggen dat de gemeente daar duidelijker over had moeten zijn. En de Canadese rockzanger is Alanis Morissette... Hij ...heeft afgelopen week een optreden afgeblazen bij de Rock'n'Roll Hall of Fame... Voor veel artiesten is dat een hele eer om daar te mogen optreden. Maar Morissette had er geen zin in. Als reden noemt ze op haar Insta het seksisme in de entertainmentindustrie. Morissette is onder meer bekend van deze plaat. It's like rain. Ja, Ironic heet die. En ze zou het nummer You're So Fame van Carly Simon coveren... omdat die artiest is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar na de repetities zag Morissette er alsnog vanaf... wat er precies is gebeurd, dat zegt ze er niet bij. En het is nu ruim een jaar dat er statiegeld op plastic drinkflesjes zit. Je hebt de spotjes waarschijnlijk wel voorbij horen komen. Kleine plastic statiegeldflesjes gooi je toch niet weg? Die leveren we in. Beter voor het milieu. En je krijgt je statiegeld terug. En dat inleveren was nog wel een dingetje. Dat kon vooral bij supermarkten. Maar sinds vanmiddag kan het ook op Utrecht Centraal. Op dat station werd feestelijk de eerste NS-statiegeldautomaat geopend. Drie. Bij de automaat kun je kiezen of je het geld op de rekening wil of dat je het wil schenken aan het goede doel. Alles om te voorkomen dat de flesjes in het afval terechtkomen. Bij Utrecht Centraal worden trouwens dagelijks 11.000 flesjes weggegooid. Het weer, vanavond buien langs de kust, ook oh, kans op onweer. Vannacht is het op steeds meer plekken droog. Morgen vooral in het noorden en het westen wat regen, verder zon en dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Via op de A10 Koenplein richting Kroopend Amstel tussen af het Volendam en Kroopendwatergaas meer 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk op de A1 komt dat. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en dit was Kenny Barron met zijn quintet. Het album heet Quickstep, het komt uit 1991 en naast Kenny Barron op piano... onder andere John Stubblefield op sax en Eddie Henderson op trompet. Het nummer heette Until Then en het was een uh, mooie samba. Vandaag staat de uitzending in het teken van jazzpianisten. Ik heb er heel veel verschillende uitgekozen. Lang niet allemaal, uh, want er zijn heel veel goede jazzpianisten... Maar goed, het past niet in een uitzending van twee uur. De volgende die klaar staat is Bill Evans. Ik heb een live album uitgekozen. Dat heet Live at Lulu White. En het nummer heet The Peacocks. Evans met The Peacocks. De volgende die klaar heb staan is van Art Tatum. Art Tatum is een pianist die optrad zo tussen 1920 en 1956 toen hij overleed. En hij is een van de grondleggers van de piano in de jazz. Hij heeft uh, ja, heel veel improvisatie gedaan. Hij stond bekend om zijn enorme techniek met zijn springende linkerhand. En hij is een voorbeeld voor veel andere pianisten geweest. Het album dat heet Piano starts hier. Het is uit 1949 en het nummer heet The Man I Love, Art Tatum. met de Man I Love. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Bill Barron. Bill Barron is geen pianist. Ik heb uh, natuurlijk ook uh, muzikanten die, uh, die andere instrumenten spelen. Maar op dit nummer speelt Kenny Barron mee. En die hebben we net al gehad. En dat is, nummer is gewoon ook heel mooi. En daarom heb ik het uitgekozen. Bill Barron zelf is een tenorsaxofonist. Hij uh, werd hoog ingeschat door al zijn uh, medemuzikanten, maar ook zijn studenten, Want hij gaf les. En hij was eigenlijk niet zo bekend bij het grote publiek. En in deze opname van, uh, van dit album uh, ja, laat, laat hij horen hoe goed hij is. Het uh, nummer heet Blast Off. Het komt van de Modern Windows Suite uit 1961. En naast Bill Barron op tenorsax, uh, onder andere Jay Cameron op sax, Kenny Barron op piano, Eddie Cano op bass en Pete La Rocca op drums. Het nummer duurt een beetje te lang voor de uitzending, dus ik ga het niet helemaal draaien. Maar hier is Bill Barron met Blast Off. ...naar Bill Barron op de Noorsaxe... ...met onder andere Kenny Barron op piano. En ja, dit is ook weer een mooi voorbeeld... ...van uh, zo'n ontdekking die je af en toe tegenkomt... ...in de, in de jazz... Uh, ...van hele goede artiesten... ...met hele goede nummers. En de jazz is zo groot, zo breed... ...dat uh, na al die jaren het ook voor mij... ...nog steeds een ontdekkingsreis is. volgende nummer wat ik klaar heb liggen... ...is van Cooty uh, en Rex. Cooty Williams uh, bedoel ik dan. En Rex Stewart bij de artiesten die met Duke Ellington gespeeld hebben en veel van de artiesten die bij Duke Ellington hebben gespeeld zijn ook solo gegaan op een gegeven moment. En in 1957 is een album uitgebracht, het heette Big Challenge. En daarop spelen onder andere mee Milton Hinton op bas, op cornet dus, Rick Stewart, drums, Gus Johnson, gitaar Billy Bauer, piano Hank Jones. Die natuurlijk op vele albums bij vele andere artiesten voorkomt. En daarom heb ik hem ook uh, uitgekozen, dit nummer. Tenorsax, Bud Freeman, Coleman Hawkins, Trombone, JC Hickenbottom, Lawrence Brown... en op trompet natuurlijk Cootie Williams. En alle artiesten hebben hun solo in nummers op dit album. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet Elfons en Ja, dat was Cootie Williams met Rick Stewart... en nog een keur aan de andere artiesten. Ik ga verder met Teddy Wilson. Teddy Wilson, een pianist natuurlijk. Hij uh, is ook bekend uit de uh, jaren 50... en speelde vooral swing. In de jaren 57 was er een uh, concert... op het uh, beruchte Newport Jazz Festival. Beroemde Newport Jazz Festival, moet ik zeggen. Toen was swing eigenlijk net nieuw... en uh, vonden ze het uh, heel extreem op dat moment gaat luisteren naar Teddy Wilson op piano... Mild Hinton op bas, Speks Powell op drums... en het nummer heet Basin Street Blues. Thank you. en now Basin Street Blues. Jazz Festival. Ik ga verder met Barry Harris. Barry Harris, pianist natuurlijk. Hij heeft uh, onder andere samengewoond uh, met een aantal muzikanten... waaronder Thelonius Monk. Hij heeft wel met hem opgetreden, maar ook met andere grote artiesten. Hij is ook beïnvloed door onder andere Bud Powell. Hij is in 19... Uh, uh, 19 20, overleden. Aan uh, de uh, gevolgen van uh, corona helaas... En um, ik heb een album uitgekozen. Het Magnificent. Het komt uit 1969. Het nummer heet You Sweet and Fancy Lady. Naast Barry Harris op piano... Ron Carter op bass en Leroy Williams op drums. Uh. Harris met You Sweet and Fancy Lady. Ik ga verder met Errol Garner. Ook een hele bekende pianist. Hij is uh, helaas niet zo populair geworden omdat hij altijd een beetje een buitenbeentje is. Hij is een volledige autodidact. En ik heb een album uitgekozen dat heet 'Night Concert' uit 1964. En het nummer heet 'On Green Dolphin Street'. Errol Garner. Ja, dat was Errol Garner met zijn Night Concert. Een buitenbeentje in de jazz. Een ander buitenbeentje in de jazz is Jamie Cullum. Ik heb hem al een tijdje niet gedraaid en ik heb hem nu vandaag natuurlijk uitgekozen, want hij is ook een pianist. En hij, had, hij heeft de gave om uh, ja, jazz in een modern jasje te gieten, zodat het ook voor een breed publiek, modern publiek toegankelijk is. Een uh, beroemd album van hem, dat heet 20-something... en ik ga daarvan het gelijknamige titelnummer draaien. Jamie Callum met 20-something. After years of expensive education... A car full of books and anticipation... I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot. But the world don't need scholars as much as I thought. Maybe I'll go traveling for a year. ...finding myself... ...or start a career... I could work for the poor... ...though I'm hungry for fame... ...we all seem so different... ...but we're just the same... ...maybe I'll go to the gym... ...so I don't get fat... Aren't things more easy... ...with a tight six pack... ...who knows the answers... ...who do you trust... ...I can't even separate love from lust... Maybe I'll move back home and pay off my loans Working nine to five, answering phones Don't make me live for my Friday nights Drinking eight pints and getting in five Something, maybe I'll just fall in love that could solve it all. Philosophers say that that's enough, there's surely The answer nor is work. The truth eludes me so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a twenty-something, and I'll keep in me. Do that do that do that do that do do do do do do do do Ja, Jamie Cullen met Twenty Something. Ik ben ooit toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz... en dat is voor Thelonious Monk. Het komt van zijn voorlaatste studioalbum, dat heet Underground... Is gemaakt in 1969 en het heeft een uh, geweldige cover. Het he daar heeft hij een uh, Grammy voor gewonnen met uh, een afbeelding waarop uh, Thelonious Monk als een uh, Tweede Wereldoorlog uh, revolutionair staat met een automatisch wapen. Heel kunstzinnig gemaakt en uh, daarom deze beroemde prijs. Norm, wat ik gedraai heet Race 4. Ik heb helaas te weinig tijd voor om het helemaal af te maken, dus dat doe ik na het nieuws van 11 uur. Tot zo.